De problemen met de ontvangst van radio en tv-zenders in Noord-Nederland zijn waarschijnlijk komende zomer voorbij. Dat is sneller dan eerder werd ingeschat. Eerdere plannen, plannen gingen uit van eind volgend jaar. In juli stortte de mast in Hoge Smilde in bij een brand. Sindsdien wordt voor de uitzendingen van radio en tv een noodmast in Assen gebruikt, maar die heeft minder bereik. In Birma heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi haar partij ingeschreven voor deelname aan de verkiezingen. De vorige verkiezingen werden door haar partij geboycott, onder meer omdat Suu Kyi zelf niet mee mocht doen. Haar partij wil volgende keer wel meedoen, omdat de nieuwe burgerregering van Birma allerlei beperkingen heeft opgeheven. Suu Kyi besloot vorige maand al om terug te keren in de politiek. Het Surinaamse parlement wil dat het Sinterklaasfeest in het land wordt afgeschaft. Veel parlementariërs noemen het, het feest racistisch. Oud-president Venetiaan zei in het parlement dat het een provocatie is dat het Sinterklaasfeest op het onafhankelijkheidsplein in Paramaribo wordt gevierd. Het parlement wil nu dat de scholen het Sinterklaasfeest afschaffen. AZ-doelman Esteban, die, vorige, die woensdag werd aangevallen door een Ajax-supporter, heeft excuses gemaakt aan de jeugd. De Costa Ricaan deelde zelf twee schoppen uit aan zijn belager. Esteban zegt in een Costa Ricaanse krant dat, er geen goed voor, dat het geen goed voorbeeld was voor de jeugd, maar dat hij zichzelf wel moest verdedigen. Hij was bang dat de supporter een mes bij zich had. Esteban is blij dat de rode kaart is gescheponeerd en zal excuses van de Ajax-supporter accepteren. Het weer grijs met een temperatuur van een graad of 11 is het zacht voor het jaar. Hier en daar kan het wat motregen vallen tegen de avond vanuit het westen meer regen. Morgen is het droog en iets meer zon en met 8 graden wel iets frisser. Dit was het een Journal.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 Zandvoort. Dit is John Hoka van de ANBB. In de randstad is op de A22 Beverwijk richting Velzen. De is ook bij de tunnel afgesloten. Er staat een kraanwagen met pech. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft, beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte, warmte. kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. De herhaling van ZFM Jazz. I'm gonna oh, jump no. for joy. Goedemorgen, De tweede uur van 7 samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Een stevig begin, maar wel in De Boogie boekieboekie Santa Claus, gezongen door de voormalige hardwalker Brian Setzer, die enkele jaren geleden zijn orkest omvormde, omvormde tot een ware Big Band vol swing. En om er even bij de show van de Big Band te blijven, hier is de in 1949 op Cuba geboren hooggenoten trompetist Arturo Sandoval. Met een aloude bekende jazz standard Een beetje lawaai af en toe, maar het is al 11 uur geweest. Arturo Sandoval en big band met Carven. gespeeld door het Nederlandse Bobtail Trio bestaande uit gitarist Maurice Ruggewegt, bassist Jasper Somsen en tennoorsaxfenist Willem Helbreker en om Willem Helbreker gaat dat toch Hans Reimers? ja klopt die gaat vanmiddag spelen in uh, uh, Theater uh, de Krocht ik blijf het volhouden met dat theater natuurlijk is het een gebouw yes, temple. ja ook we moeten er eigenlijk een naam voor bedenken Kerstclub, uh, uh, weet ik veel. Ah, dan maken we, wel een, maken we wel een prijsvraagje van. Ah, dat lijkt me wel leuk. Het is toch tegen de kerst de gekkigheid. Nou. Willem Helbreyck, het, het, het is een, een, een, een tennoorschakse van je hebt er voor de uh, voor 11 uur al wat van, uh, van laten horen. Nee. Dat hij speelt in de... In, in oh de, ja, de, klopt ja, in de big band van... Uh, ja, van ik let wel op, Tom. Ja, nee, ja ik waar. let wel uh, nee, ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> maar daar speelt hij in en daar is hij ook een van de, een van de drijvende krachten, maar... Hij heeft natuurlijk veel meer gedaan. Hij heeft uh, gestudeerd in, uh, in Nederland. Hij heeft gestudeerd in, uh, in Amerika. Bij uh, onder andere Bob Broekmaier. Nou, een welbekende toermaniste. Ja. Bob Broekmeyer. En hij heeft ook getoerd uh, door Rusland met het Glenn Miller Orkest. Oh, wat grappig. Ja. ja, vond ik zo leuk. Ja, ja <laughs> denk ik heel bijzonder. Ja. Ik bedoel, ik heb die, die, die, die. die uh, de leider van het klein Orkest, die heb jij ook wel eens uh, zien spelen. Zien springen, die man, voor het orkest? Nee. Of niet? Nee? nee? nee. Oh. Nou, hou zo. Ja, dat is heel bijzonder. Maar het is leuk om het, uh, leuk, om het een keer, leuk om het een keer te zien. Nou, daar heeft hij in gespeeld. Uh, uh, maar hij speelt toch een beetje de meeste met de en Henk Mobley, Sten Kets en zo. en dat soort, uh, dat soort leuke dingen. Kortom, een uh, swingend middagje. Maar, hij heeft ook een uh heel wat keer gespeeld met Fris Landersbergen. Ja, zeker. Ja, ze hebben samen een cd gemaakt. Ja. Maar dat zou hij toch vanmiddag ook ja, doen, hè? Ja, hij zou vanmiddag dat met... Het uh, dus, is een beetje gevoelig. dit. Uh, de, de, de, de, de, Toriek had hij moeten zijn. Dit hadden we af moeten spreken. Maar ja, oké. Okay, ik, ik bedoel, ik voel hem ook af en toe net bleker. Uh, je wordt ermee gewoon confronteerd en je hebt er maar mee om te gaan. Uh, nee, Willem Helbreker zou oorspronkelijk vanmiddag spelen met Fris Landersbergen. Maar... Frits, die toert met Monty alexander door, door de Benelux. Ja. Ja. Nou. Ja, aan de ene kant uh, heb je zoiets van, Frits, de, niks mee te maken, de, dit was afgesproken en, en dan moet je dat gewoon doen, hè. dat is geprogrammeerd. Aan de andere kant, uh, de, uh, Monty alexander is niet, uh, is niet de minste nee. en als Monti-Alexander naar Europa komt, dan is het heel vervelend, maar dan wil hij alleen maar spelen met Frits Landersbergen. Als drummer. Ja. ja. Ja, nou, wat moet je dan Dus dan hebben wij een beetje een dilemma. Hard alles op, ja. Ja, dan, dan, dan doe je er niet veel meer dan. Nou, uh, van uw de, van de romstuit, maar eigenlijk ook wel weer goed. Uh, vooral voor degene die, die dat misschien niet altijd zeggen, maar misschien wel denken. Ah, we hebben altijd jouw Clement Kan het dan niet eens een keer een andere pianist worden? Nou, dat kan. Dus die hebben we vanmiddag. Uh, Tilmar Junius. Nou, <lacht> niet gelijk gaan roepen. Had er niet iemand kunnen zijn. Die we, die we dan kennen van naam. Ja, maar die speelt vaak met Willem Helbreker weer. Ja, dat ja. klopt. Ja. ja, dat vonden wij ook wel een bijzondere overeenkomst. Dus dat was prima. En de drummer. Uh, als Frits er niet is, dan hebben we. Uh, uh, Hans van Oosterhout. of Erik Koger. Ja. of. Uh, een andere grootheid. Maar die kon ook nou, allemaal niet. Nou, die hebben we niet gevraagd, want. In dit geval hebben we een uh, uh, haaie uh, Jellema, en uh, die, uh, die uh, uh, is geboren en getogen in, uh, in Friesland, maar ja, nou, de, de, open deur, nee. met Jellema kom je niet uit, uh, uit Maastricht, denk ik, ofwel, maar dus, een de, de hele jonge, uh, geweldige uh, drummer, dus da, we zijn daar hartstikke blij mee. Er is volgens mij één bekend en... gezicht, hè? Ja, Erik. Erik. Ja, die is nu weg te slaan. <laughs> Daar we hebben we al zoveel moeite voor gedaan, maar die blijft terugkomen. Ja, nou ja, dan laten we het maar zo. Dan, dan, prima. Niks dan, mis dan, dan mee. Maar die, die Haai ah, Jellema, en, en ik heb natuurlijk, ik, ik heb toch wel wat met drummers hoor. En hij, uh, hij ging in Amsterdam uh, doos, uh, studeren. Maar hij wilde absoluut naar Amsterdam omdat hij les wilde hebben van Martijn Fink. En Martijn Vink is de vaste drummer van het uh, Jazz Orkest van het Concertgebouw. Ja. En van Marcel Seriese. Uh, speelt ook in het jazzorkest, dus die, dat wisselt elkaar een beetje af. Maar ook van Lucas van Merwijk en uh, Gerard Jelters. Uh, uh, heeft uh, cursussen gedaan uh, um, omdat hij ook de, de Latijns-Braziliaanse percussie wil doen bij Bart Fermi en bij Ali Nedaya Roos. De, de, dus de Afrikaanse uh, uh, manier van, uh, de tom -tom. van slagwerken. Ja, precies, precies, precies. Dit is al wat makkelijker als je het telefoon niet doet. Hè? Dan... <lacht> de tamtam -tam nog. Dus ja, kortom, uh, uh, het is weer uh, de gebruikelijke kwaliteit die wij vanmiddag uh, gaan leveren uh, uh, tegen een inwisseling van uh, 15 euro's. En vanaf half uur is iedereen van harte welkom. Uh, dan begint het, half drie. Half drie, dan, uh, ja, dan gaan we van start. Dus en om twee uur. eerder komen. Ja, kwart voor twee, twee uur. Iedereen uh, van harte welkom om te komen. Een Kopje koffie of wat sterkers. En dan wat mee naar binnen nemen en zo. Uh, en, en als iemand uh, zegt van nou: dit ken ik. En, en dan mogen ze nu ook voor. Uh, als ze het absoluut niet kunnen, kunnen, kunnen beheersen, mogen ze meezingen. Oh, vanmiddag. Wordt er kerstliedjes gespeeld? Nou, dat weet ik nog niet. Maar de, de Classic Concerts, die heeft meezingconcert. concert. Ja, dat, dat. Dus we willen natuurlijk wel niet te veel, maar wel een beetje concurrerend zijn. Dus als iemand zich <laughs> absoluut niet in kan houden, dan mag hij meezingen. Okay. Een beetje voor hemzelf, maar. Nou, als wij het ook leuk vinden, zingen wij misschien ook wel mee. Dus ja, uh, ik, mijn tien minuten zijn nu zeven en minuten ongeveer muntjes om, op, meneer Hendricks. Muntjes, de, uh, muntjes, op. muntjes op. Maar we gaan nog een uh, stukje van hem draaien ja. van Ja, uh, uh, re rest mij nog, en dat wil ik nog wel even graag uh, vermelden, uh, dat uh, namens de stichting en wij jullie zeer bedanken voor de tijd die we krijgen om hier onze activiteiten te melden. Dank jullie zeer. En bij deze uh, iedereen een goede kerst en een fantastische jaarwisseling. We gaan nog even naar Willem Helbrek en luisteren. Trouwens een prachtige naam voor een uh, saxofonist. Hè? Een beetje een beetje in de sfeer. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Maar, uh, we houden het nu een beetje rustig. Een uh, ballad Easy Living. even more than I usually do and although I know it's a long En dat was de zoete belofte van de Canadese crooner Michael Bublé. I'll be home for Christmas. We begonnen dit tweede uur met de virtuoze trompetist Arturo Sandoval. Zelf ben ik altijd nog een grote fan van de Bosnische trompetist Dusko Gojkovic. En ik weet dat meer zandvoorters hem graag horen. Kon hij maar een keertje in de krocht spelen, Hans? Hij speelde jarenlang in Amerikaanse big bands, maar keerde uit een soort van heimwee terug naar het oude land, waar hij vooral ook de muziek uit zijn moederland kan spelen. Vandaag horen we hem bij een big band met de Groovades Samba. Dusko Gojkovic. Met de, met de kerst. Ja, dat werd gespeeld door uh, uh, meer, niemand minder dan Earl Bostick, een man die uh, in 1965 al overleed op 52 jaar leeftijd, in tal van grote big bands heeft gespeeld, voordat hij in 1945 zijn eigen orkest formeerde. Zijn spel had een geweldige drive en zijn schorre sound, verkregen door een speciaal mondstuk, was zeer herkenbaar. Bekende nummers van hem zijn natuurlijk Liebestraum, Flamingo, Deep Purple en noem maar op. Maar Crack Eyes, dat had ik zelf eigenlijk nog nooit gehoord. En om mezelf een beetje te verwennen, ga ik er lekker nog eentje draaien. Wel, Bostick met Dancing in the Dark. Get a chillin' Real far they can play The Eskimo way Walkin' in a winter wonder Zinger, de jazzpianisten Shirley Horn nam ons eventjes mee in kerstsveren. Winter Wonderland. Wie weet, wie weet, wie weet gaat het sneeuwen. In de Ardennen ligt al een flink pak. kan zomaar gebeuren. Maar goed, als het inderdaad koud wordt, kunnen we ook wel iets warms gebruiken. Dus ik gooi er nog even een samba tegenaan. De Ebony Samba, gespeeld door de Belgische jazzpianist Francis Boland. Samen met de Kenny Clark. This is the greatest thrill being on this swinging date Elephant's girl, yeah, it's, it's sure good to good see you. Elephant's girl, it sure is good to see you. Cause baby girl, I love everything you do. To do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do to do to do to do it, to do it, to do it, to to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do do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 Let's believe to enjoy. Get with it, love to see you with it. Do it, do it, do do do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do do do do do it, do it, do do do do it, do it, do it, do it, do it, do En dat was zo vlak voor de kerst, de party blues, gezongen door Eleven Jarrett en Joe Williams en gespeeld door de swingende trein van Count Basie. En daarmee komt het eind aan deze GFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Nog niet genoeg van jazz, er is genoeg jazz in Zandvoort vandaag. Vanmiddag om half drie wil hem helbreken in de krocht en vanaf 4 uur in het wapen van Zandvoort. Adam Spoor met zijn Spoor 5. En natuurlijk is er volgende week zondag weer CFMBS. Al is het een eerste kerstdag. Het team staat paraat. En daarom zeg ik dus, samen met Chad Baker en het Bradley Young Trio, we'll be together again. voor